Ik zal ook inshallah in het kort de preek vertalen naar het Nederlands. Wij hebben vandaag gesproken over een zaak die natuurlijk misschien wel een aantal ontgaan is. Een aantal die zijn op dit moment bezig met het einde van de maand Ramadan. En zijn vergeten dat ze zich nog steeds bevinden in de maand Ramadan. En niet alleen dat, we bevinden ons in de laatste tien nachten van de maand Ramadan waarin de profeet vrede zij met hem extra zijn best deed. Deze laatste tien nachten, die zijn gezegend. Omdat er ook daarin een nacht te vinden is... die beter is dan duizend maanden. Wat betekent? De aanbidding in deze nacht is beter dan de aanbidding van duizend maanden, beste mensen. En Allah, subhanahu wa ta'ala, heeft de grootsheid van deze nacht ook benadrukt in de Koran. Hij geeft te kennen... ...dat hij, subhanahu wa ta'ala, de Koran heeft geopenbaard in een gezegende nacht. En ook zegt de profeet Vrede Zij met hem... ...degene die erin slaagt om deze nacht biddend door te brengen... ...met andere woorden het nachtgebed in de moskee bijwoont... ...met de imam, degene die daarin slaagt... ...en hij doet dit uit godsvrucht, uit geloof en rekenend op de beloning van zijn Heer... ...al zijn zonden zullen hem vergeven worden... En er is een meningsverschil tussen de geleerden omtrent welke nacht de nacht van Laylatul Qadr precies is. Ibn Hajar heeft meer dan veertig uitspraken aangehaald in zijn boek Fathul Bari met betrekking tot dit onderwerp. Maar de meest correcte uitspraak is namelijk de uitspraak die vermeld staat in een overlevering van Aisha radiyallahu anhu. Waarin zij te kennen geeft dat Laylatul Qadr te vinden is... ...in de oneven nachten van de laatste tien nachten van de maand Ramadan. Vandaar dat wij dienen zo zorgvuldig om te gaan met deze nachten. Als wij voorgaande dagen van de maand Ramadan ontzettend onze best hebben gedaan... ...de Koran hebben gereciteerd... ...het gebed in de moskee hebben bijgewoond... ...dan moeten wij nu extra onze best doen. Want nu zijn die laatste, o oh zo belangrijke laatste nachten van de maand Ramadan aangebroken... Vul die nacht met aanbidding. Vul die nacht met het reciteren van de Koran. Vul die nacht met het gedenken van je Heer. Maar wat je ook kan zeggen... ...is wat de profeet Aisha anha heeft geleerd... ...toen ze hem vroeg... ...als ik die nacht mag meemaken... ...wat moet ik dan zeggen? Toen zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam... ...allahumma innaka afuwun... ...tuhibbul faafu anni. ...oftewel, u bent, o oh Allah... ...u bent vergevensgezind... ...u houdt ervan om te vergeven... ...dus vergeef mij... Dus vergeef mij. Dat zijn de woorden die de profeet Aisha radiyallahu anha heeft geleerd. En het is belangrijk om de komende nachten vast te houden aan het nachtgebed... ...in de moskee met de imam. Een aantal mensen zie ik, al Isha, bijwonen. En vervolgens vertrekken, onmiddellijk. Dat is natuurlijk niet gepast. Waarom? Want je doet jezelf daarmee nadeel. In welke opzicht de profeet geeft te kennen in een overlevering? Toen hij klaar was met het bidden... Met het nachtgebed. Toen hij klaar was, zeiden de metgezellen, o boodschapper van Allah, waarom gaat u niet door? Laten wij die hele nacht vullen met het gebed. Toen zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam, als een persoon het nachtgebed bijwoont in de moskee met de imam. En hij doet dit totdat de imam helemaal klaar is, totdat de imam vertrekt. Dan staat er voor hem geschreven dat hij de hele nacht heeft gebeden. Ook in deze nacht dalen de engelen neer. Kijk naar de grootheid van deze nacht. De engelen die dalen neer naar de grond. Als de engelen neerdalen. Dan dalen ze neer met wat? Met genade. Dalen ze neer met wat? Met gunsten. Dalen ze neer met wat? Met goedheid. En ga zo maar door. Allah subhanahu wa ta'ala geeft te kennen. Dat in deze nacht de engelen neerdalen. Dat Jibril alayhi salam neerdaalt in deze nacht. De geleerden die hebben zelfs gezegd. De aarde is overbezet met de engelen. Overbezet. En een aantal hebben gezegd het woord kader. Kader kan natuurlijk slaan op heel veel zaken. Heeft verschillende betekenissen. Een van die betekenissen is namelijk vernauwing. Vernauwing. En ze zeggen, de aarde is zo vernauwd. Waarom? Op die nacht. Waarom is het zo vernauwd? Omdat er zoveel engelen op aarde rondlopen. Ook zeiden een aantal, de engelen dalen neer. Waarom zeiden ze? Zodat zij kunnen zien waar de mensen mee bezig zijn. Namelijk het nachtgebed. Zodat zij kunnen zien wie aan het ijveren is op de weg van Allah subhanahu wa ta'ala. En ook is deze nacht zoals Allah subhanahu wa ta'ala te kennen gaf, salam. El imam Shabi die heeft gezegd, salam slaat hier natuurlijk zeg maar op het uitbrengen van de groet door de engelen richting degene die te vinden zijn in de moskeeën. Richting degene die aan het bidden zijn in de moskeeën. Dus de groet van de engelen richting degene die aan het bidden zijn in de moskee. Ook is deze nacht veilig. Veilig. De shaitan is niet bij machten om iets te ondernemen. Om iets te doen. Ook dat is gezegd. Ook is er gezegd dat de mensen veilig zijn voor de bestraffing van Allah subhanahu wa ta'ala. Waarom? Omdat ze zo gefocust zijn op het aanbidden van hun Heer. En dus dienen wij ons af te vragen. Hoe moeten wij deze nacht doorbrengen? Moeten wij deze nacht voor de tv doorbrengen? Moeten wij deze nacht in de koffieshops doorbrengen? Moeten wij deze nacht op straat doorbrengen? Moeten wij deze nacht thuis met onze kinderen doorbrengen? Nee. Deze nacht is niet daarvoor bedoeld. Deze nacht is bedoeld om naar de moskee te komen. Deze nacht is bedoeld om de hele nacht biddend door te brengen. Jezelf afvragen, behoor ik tot degenen die het paradijs zullen binnengaan? Of degenen die de hel zullen binnentreden? Behoor ik tot de gelukzaligen... Of behoren tot de ellendelingen? Vraag je af tot welke groepering jij behoort. En smeek je heer in je aanbidding. Smeek je heer in je prosternatie, in je sujoet. Vraag hem om jou tot de gelukzalige te maken. Vraag hem om jou te doen behoren tot degene die zullen genieten in het paradijs. Vraag Allah subhanahu wa ta'ala om jou te doen behoren tot degene die van het vuur gered zullen worden, beste mensen. En het kan zijn dat iemand zich afvraagt. Waarom is de precieze datum van die nacht ons... Ontnomen. Waarom zijn we daarvan niet op de hoogte gesteld? Het is bedoeld zodat de mensen ijveren in het behalen en het bereiken van die grote nacht. Degene die oprecht is, die zal die hele periode ijveren. Die zal die hele periode zich inspannen. Degene die lui is, degene die niet oprecht is, diegene zou niet eens de energie kunnen opbrengen om een van die nachten biddend door te brengen. Dus het is bedoeld natuurlijk om degene die willen ijveren op de weg van Allah subhanahu wa ta'ala, om die te stimuleren. Om langer en langer te bidden. En meer nachten te vullen met aanbidding. Wat ook in hun voordeel is, beste mensen. Deze nacht is een nacht van grote tekenen. We hebben gezegd dat het een nacht is die beter is dan duizend maanden. Een nacht waarin natuurlijk de smeekbeden van een persoon wordt verhoord. Een nacht waarin de engelen neerdaan. Een nacht Waarin de poorten van genade wijd open staan. De poorten van berouw wijd open staan beste mensen. Dus kom erop af en benut deze grootse nacht. Maak er gebruik van. Doe je best. Behoor niet tot degene die vervallen zijn in achterloosheid. Ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om ons allen te doen behoren. Tot degene die deze maand naar behoren hebben gepast. Ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om ons te belonen voor onze daden. Ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om ons het goede te geven in het wereldse leven. En in het hier namas, En ons in bescherming te nemen tegen het vuur. Wa oh, subhanahu wa ta'ala. Bi hamdiki sa'adu Wa